Dit is Jeroen, je hebt gemaakt met het nos journaal Bij een schietpartij in een uitgaansgebied mensen gewond geraakt. Onder de gewonden is ook een meisje van negen, ze is er slecht aan toe. De schietpartij begon voor een café in de Griekse wijk van de stad. Een van de doden is de schutter, meldt de politie. Er is toch niets duidelijk over het motief van de dader. Let tijdens de verwachte tropische hitte extra goed op ouderen, die oproept doet het Rode Kruis. De groep is extra kwetsbaar voor uitdroging en oververhitting. Uit eigen onderzoek van de hulporganisatie blijkt dat maar één op de vijf mensen geregeld aan oudere familieleden vraagt of ze hulp nodig hebben met het warme weer. Het Rode Kruis hoopt dat mensen controleren of de woning van de ouderen koel cool blijft en dat ze genoeg drinken. De ouderen ervaren namelijk minder snel een dorstprikkel. In Frankrijk is het aantal mensen met een SOA-explosief gestegen. De cijfers zijn in vier jaar tijd verdrievoudigd. Vooral jongeren hebben glamidia en gonoreux. In Parijs en de Provence zijn de meeste mensen met een seksueel overdraagbare aandoening. De GGD en het ministerie van Buitenlandse Zaken... adviseren Nederlandse vakantiegangers voorzichtig te zijn en een condoom te gebruiken. Uit een onderzoek kwam vorig jaar naar voren... dat vier op de tien Nederlandse jongeren geen condoom gebruiken bij een one-night stand. De 60e editie van de Strand Zesdaagse gaat vanochtend van start. Er zijn geen extra feestelijkheden vanwege het jubileum. De komende zes dagen wandelen 800 mensen van Hoek van Holland naar Den Helder. Tocht een ongeveer 140 kilometer. In 1959 was de eerste tocht, toen liepen ze nog de andere kant op. Na een paar jaar werd besloten met de wind mee te lopen. Het weer in het noordoosten komen misbanken voor. Verder flink wat zon. Vandaag het blijft droog en het wordt 26 tot 29 graden. Na morgen gaan de temperaturen verder omhoog... en wordt het op plaatsen tropisch warm... tot ruim boven de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja...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 Ja, de radiostudio van ZFM voelt altijd als thuis. En we zijn in mijn huis op dit moment. Een hele goede middag, even na twee uur Zandvoort. middag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. We zijn er weer drie uur lang, Tolweg 10a. En wie zijn wij? Nou, dat ben ik zelf. En Albert-Jan, goede middag. Uh, uh, goedemiddag Rob, goedemiddag luisteraars, goedemiddag uh, kijkers. Uh, ja, weer een prachtige stralende stranddag. Hè? Mooi hè? Heerlijk zonnetje, lekker windje erbij, dus... Uh, als je naar het strand gaat of er bent, zet je radio op ZFM. Ja, precies 50 jaar geleden, toen won hij de Tour. Onze Jan Jansen, precies op de dag af. Mede nou? Dus wat dat betreft gaan wij uh, met het gedicht van de week... Uh, natuurlijk even stilstaan bij uh, 50 jaar Tour de France. Maar zover zijn we nog lang niet. Uh, momenteel... Uh, Draait het Reuzenrad uh, op het Badhuisplein. Ik ben benieuwd hoe hoog die is trouwens. Hier, goed, ik ook. Daar komen we later in dit, uh, deze uitzending nog op terug in dit uur. En uh, je hebt een verrassing geloof ik. Ja, we luisteren. gaan kaarten weggeven. We gaan kaarten weggeven. Dus blijf luisteren en kijken naar Zandvoort op zaterdag. Wie weet bent u een van de gelukkigen om een vip vrijkaart te bemachtigen voor het Reuzenrad. Er staat er de hele maand nog. Dus dat kan altijd nog. Goed. Wat hebben we verder? Nou ja, de, ook de zomermarkt op de boulevard is aan de gang. Ook lekker een windje erbij, leuke kraampjes, allerlei hebben dingetjes. Dus heerlijk om daar even op de boulevard te gaan wandelen. Verder hebben we natuurlijk uh, vandaag de veertiende etappe... en dan hebben we het over de Tour de France van Jean-Paul Trois château naar Mande. Een uh, etappe over 185,7 kilometer... Met een heel verneinige steile uh, uh, beklimming uh, aan het eind van de etappe. En uh, wellicht dat daar de, de klasse-mensenrenners het verschil gaan maken. Maar dat is nog lang nog niet aan de orde. Uh, tussen drie en vier natuurlijk de kwalificatie. dan hebben we het over de Formule 1 uh, op het circuit van Hockenheim. Uh, Max Verstappen had gisteren tijdens de vrije training het nummertje 2... De snelste tijd onder droge, droge uh, uh, baanomstandigheden. En we keken vanmorgen naar de derde vrije training en het goot. Niet normaal gewoon. Dus die is een beetje in het water gevallen, zal ik zo maar zeggen. Maar om drie uur is het dan zover. Blijft het er nat, wordt het droog. We, we zien het allemaal rond de klok van drie uur bij de start van de kwalificatie van de Formule 1 op het circuit van Hockenheim. Verder natuurlijk de evenementenagenda om half vier En er is natuurlijk van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus ik zou zeggen, houdt uw pen en papier bij de hand. Het weerbericht, ja, blijft het zo, wordt het nog warmer, krijgen we een hittegolf. U hoort het allemaal rond de klok van half drie. Het dieren van de week, we zijn naartoe aan een nieuw dier. Want alle dieren die wij de laatste weken hebben, uh, uh, van de week hebben gehad, die zijn allemaal geplaatst. Dat is mooi nieuws. Dus we worden goed beluisterd, zou je eens bijna zeggen. Goed, dus deze week weer een nieuw dier van de week... en die heet Dalia. Een gedicht van de week, heb ik al gezegd... dat gaat over de Tour de France... en met name over de geschiedenis van 50 jaar Tour. Dan hebben we natuurlijk verder nog veel Zandvoorts nieuws in het kort. Kort over via de Pit Report... Met de, met de terugblik op de kwalificatie van de Formule 1. Uh, sport kort en ik zou zeggen genoeg reden om de komende drie uur af te stemmen op uw enige echte lokale zonnige uh, zender ZFM. Dankjewel Albert Jan, weer een mond vol, he, drie minuten lang he, maar liefst. Dus dat betekent dat we weer heel wat te doen hebben de komende drie uur bij ZFM. Zandvoort, een goede middag, nou draai je al lekker aan, hè? want ze gaan er vandaag uit vrijkaarten voor het reuzenrad op het Badhuisplein. Daarover straks meer.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 Weet je wat nou het leuke is, Albert Jan Via www.zfm-live.nl kan je overal meeluisteren naar CFM. Zelfs in Kroatië. Ja, dat doet onze collega Fred Heij. Hij zit daar op dit moment in Marinska, in de auto... En Lekker te luisteren naar uh, CFM. Zelfs in Kroatië zijn we het ontvangen. Wereld... ook op zaterdag wereldwijd. Hoe vind je dat nou? Aan? Ja, dat is grandioos. Grandioos. En aan de foto's te zien is het ook mooi weer. Ja, heel mooi dus, weer. Uh, nee, fijne <laughs> vakantie, geniet ervan. Geniet ervan. En uh, ja, straks tussen 5 en 7, dus geen fret, Want hij zit even in Kroatië. Hij is eventjes weg. When I'm down, you always change the key I need you now, my heart has lost the beat And I'm counting on your love, hey, melody We both could use a reason just to smile So let me be your harmony tonight Every note you hit cuts into me So let me hear your love sing Vanavond tussen 7 en 9, dan gebeurt het weer. Hoor je de 40 beste plaat van Europa in de Eurobreakdown bij ZFM. Gepresenteerd door Mike Bulet en Patrick van Buringen. En wie weet, Lost Frequencies, de nieuwe single die je zojuist hoorde... staat dan ook wel in de lijst genoteerd. Dat was een Melody. Tijd voor het uh, Zalvidsnieuws in het kort of is het wat langer? Nou, ik heb het gesplitst in twee. Oké, okay. <laughs> Er is de afgelopen week zoveel gebeurd. Allereerst gaan we even terug naar afgelopen dinsdagochtend. De politie zoekt getuigen van een, van een verkeersconflict op dinsdagochtend 10 juli. Een automobilist en een fietser kregen het met elkaar aan de stok. Dit gebeurde rond kwart voor zeven morgens op de Zandvoortselaan in Bentveld. De fietser werd door de bestuurder van de rode auto afgesneden. De fietser kwam ten val en er ontstond een woordenwisseling. Er waren diverse getuigen. De politie komt graag in contact met mensen die het incident gezien hebben. Mensen met informatie kunnen bellen met 0900 8844. 0900 8844. Een 24-jarige man uit Haarlem is dinsdagavond rond tien over zeven, uh, gewond geraakt bij een schietincident op de Oranjestraat in Zandvoort. De verdachte of verdachten, uh, is daarna weggereden in een witte bestelauto. Het voertuig werd later onbeheerd aangetroffen in Aardenhout. Ondanks een zoekactie in de omgeving is de verdachte niet meer aangetroffen... De politie zoekt getuigen. Mensen met informatie over het incident op de Oranjestraat kunnen bellen met 0900 8844, 0900 8844, Anonieme informatie doorgeven kan ook via meldmisdaad anoniem 0800 7000, 0800 7000. En het slachtoffer is daarna voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht en daar is de man aan zijn verwondingen geholpen. Na een bijzondere zware strijd is het Alma en Willem Prins uit Zandvoort gelukt om voor de twaalfde keer de wandel vierdaags in Nijmegen te voltooien. In september kreeg Willem nog het bericht van de dokter dat hij al kanker had en waarschijnlijk niet langer dan een half jaar te leven had. De bloed van een dieke wandelaar gaf niet op, trainde gewoon door en kwam uh, afgelopen gisteren met, uh, met zijn steun en toeverlaat Alma over de streep. Alma laat desgevraagd vanuit Nijmegen weten dat het een emotionele binnenkomst was... en dat alles heel goed is gegaan. Een superknappe prestatie van de twee, die nu waarschijnlijk moe... maar voldaan met de beentjes omhoog zitten. En tot slot, bij een crash op het circuit van Zandvoort... is vanmorgen een coureur gewond geraakt. Dat bevestigde een woordvoerder van de veiligheidsrisico Kennermeland aan NH-nieuws. Bij de crash kwamen twee auto's en vier inzittende betrokkenen... Uh, drie van hen hadden het ongeluk zonder kleurscheuren doorstaan. Omdat de portier van een van de betrokken auto's na de crash niet openging, is de brandweer opgeroepen om het slachtoffer uit zijn benarde positie te bevrijden. Het ongeluk gebeurde ter hoogte van bocht 18, zo meldt de veiligheidsregio. Behalve brandweer en ambulance is ook de, was ook de traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd via de met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van de verwonding is uh, nog niets bekend. Op circuitpark Sanford staat voor vandaag een besloten evenement op het programma. Volgens de voortvoerder staat het evenement in het teken van de Porsches. Tot zover. Dankjewel Albert Jan, het zal versnieuwen in het kort. Ook naar te lezen uiteraard op onze eigen ZFM app. Mocht je hem nog niet hebben, download hem dan nu in de Play Store, App Store of Windows Store. Zoek even onder ZFM Salvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En ook de politieberichten. Zowel de nieuwe als de oude singles draaien op de zaterdagmiddag bij CFM. Zou ik deze van de police en Every Breath You Take? Jawel, ben jij ook zo bang? Dat is de vraag van Toontje Lager. Ja, spannend. Ben jij ook zo bang? Dat was toontje lager. Dan nu het Zalfers nieuws in het kort, deel 2. Ja, gaan we even terug naar afgelopen zondag. Want ondanks stevige concurrentie van de gelijktijdig gespeelde finales op het WK... voetbal en Wimbledon niet te vergeten, het DTM-geweld... zijn onder geanimeerde belangstelling afgelopen zondag... aan het eind van de middag bij het Zandvoortsmuseum... de prijzen voor het EK Zandsculpturen verdeeld. Winnaar werd de 50-jarige Sergio Sergi Ramirez uit Spanje... met zijn sculptuur zonder titel... De tweede plaats was voor de Oekraïense slava uh, Lehchenko uh, met uh, Genius. En de derde werd de hoogzwangere Nicola Wood uh, uit Groot-Brittannië met Alive Inside. De winnaars ontvingen hun prijs uit handen van de naamgever van het jaarthema, namelijk Leonardo da Vinci himself. die voor de gelegenheid uit zijn as was herrezen. Alle drie burkonen sculpturen staan op het Badhuisplein en die zijn nog tot eind november te bezichtigen. Het topstuk van het Juttersmuseum staat alweer op zijn plaats. Eigenlijk direct na de melding op internet reageerde Menno Slot... met de mededeling dat hij het beeld in tweeën had gevonden... bij een vuilcontainer. Slot nam het mee naar huis omdat hij het wel een mooi beeld vond. Het heeft zelfs twee weken bij mij in de vensterbank gestaan. Ik had het ik had het geprepareerd en mijn dochter had het met wat afwasbare viltstiften een kleine toevoeging gegeven. Mijn vrouw had het op Facebook gelezen en vertelde het aan het Museum dat het daar thuis hoort. Ik heb direct contact opgenomen, want hier hoort het gewoon thuis, zei hij toen hij dat afgelopen donderdagmiddag terugbracht. Tot zover. Dankjewel, je Albert-Jan. Ja, dat zijn berichten. Het beeldje is dus gelukkig weer terug. En hier is Cardi B.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 Hop up the stool, jump in the coupe Big dip on top of the roof Duxing on bitches as hard as I can Eating halal, driving the Lamb. Saw oh, that bitch, I'm sorry, though Drop my coins like Mario Yeah, they call me Cardi B I run this shit like cardio hey. Diamond district in the chain. Set up by, you know I'm gang, gang, gang, gang and blow the brand Woo. Oh, he's so handsome, what's his name? Zambéan, pero no jalan Tu compras todas las George a mí me la regalan. I spend in the club, where you have in the bank. This is the new religion bank in Latino gang, gang. yeah. Ta' todo hacer dieta, yeah. pero es que en el closet tenga mucha grasa. Uh. Ya mude la cuchy pa' dentro de casa, yeah. Uh. Cabrón, a ti no te conocen ni en plaza. Uh. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Guerrero uh. como Eddie, que viva la raza, yeah. Uh. Me gustan boricuas, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. me ve el culo la dominicana. Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activo perico pim pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín, yeah. Aquí prohibido mal, dile charitín. Que por pico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. You're in the chat I'm looking you know I'm gang, gang, gang, gang. Just to stop them Oh, he's so handsome Wilson Se tengo el azúcar Azucar. tú que va medio y se fue de pecho como y nunca ah. te vamos a tumbar la peluca y arranca para el carago cabrón que a ti no te va a pasar la boca. Buca, buca, buca. mi te se haga me recibe en la entrada uh. pa pa pa pa la, si, like sí like comme Y no te me hagas, eh, que en cover de vivo tú has visto mi cara, eh, lo no salgo de tu mente, donde quiera que veas, ha escuchado mi gente. Eh. Ya no soy high, soy como el testa rosa, yo soy el que se la vive y también el que la goza, cosa, goza es la cosa, mami es la cosa. El que mira sufre y el que toca goza, cosa, goza. A ser el que la that. I said I like it like that. Ja, deze Cardi B die uh, treedt steeds meer op eigenlijk uh, binnen diverse platen. Zou ik deze single met uh, Bad Bunny uh, samen. Dat was I Like It. Inmiddels uh, één minuut over half drie. Jans zit er klaar voor. Heb je een mooi weerbericht? Uh, heel mooi weerbericht. Er zijn op deze zaterdag uh, waren op deze zaterdag aanvankelijk nog wat wolkenvelden. Maar geleidelijk gaat de zon weer volop schijnen zoals hij nu doet. Het blijft droog en er waait een zwakke tot matige en later aan zee een vrij krachtige noordenwind. En de temperatuur loopt op naar een graad of 26. Vanavond en de komende nacht is het vrij helder en koelt het af naar een graad of 16. Morgen is er wederom veel zon, maar geleidelijk komen er stapelwolken tot ontwikkeling... en landinwaarts is een bui mogelijk. In onze regio zal het wederom droog blijven. De temperatuur wordt 25 graden en er waait een zwakke tot matige noordwestenwind... Na het weekend schijnt de zon nog steeds volop. Het blijft maar droog en het wordt warmer en warmer... met temperaturen die later in de week oplopen naar waarden dicht bij de 30 graden. En wat u dan moet doen bij een eventuele oververhitting... moet u blijven luisteren, want ik kom later in deze uitzending nog even terug... met wat tips ten, om je te beschermen tegen wellicht een hittegolf. We krijgen dus warm weer, Albert-Jan. We krijgen het heel erg warm. Heel erg warm. Nou, geen 41 graden, dat valt weer mee. Dat is het vorige week over 41 graden. Maar ruim 30 graden volgende week. Dus waarschijnlijk een uh, hittegolf ook hier in Zandvoort. Dat was het weer. Vier van En het weer werd uh, verzorgd door uh, RicoWeer.nl. Zaterdagmiddag bij ZFM met Ryan Pers en de Deutsche Vita uit de jaren 80. Ja, het Badhuisplein leeft. We hebben het net gehoord van Albert Jan. De winnende standsculpturen staan op het plein, het Badhuisplein. Maar niet alleen dat, ook een heel grote reuzenrad. Ja, en deze hele maand uh, is, staat hij er nog. Uh, de zogenaamde Skywheel, reuzenrad Skywheel. Uh, het, het rad is zelfs nog maar één jaar oud, en het werd al begin dit jaar door de toenmalige eigenaar doorverkocht. Ja, die had ineens andere plannen en wij waren al een tijdje op zoek naar een reuze rat, Dus vandaar, al dus de huidige eigenaar Martin Hendricks... die samen met zijn vrouw Agnes Hinsen sinds kort de Skywheel exploiteert. Hendricks en Hinsen komen beide uit een kermisgeslacht. Martin, ze kwamen voordat ze naar Zandvoort gingen uh, uit Scheveningen... waar ze bij de feestelijkheden rond de Volvo Ocean Race finale hebben gestaan. En na Zandvoort gaan ze door naar Seel in Harlingen. Maar iedereen die nog wil genieten van het schitterende uitzicht over het dorp, de zee en de duinen... kan nog deze hele maand dagelijks tot 10 uur s'avonds terecht bij Skywheel op het Badhuisplein. En jij, breaking news. Ja, ja, ja, want we gaan uh, kaarten weggeven. Gaat nu gebeuren, Albert-Jan. Nou. Gratis uh, kaarten, vrijkaarten voor het uh, reuzenrad op het uh, Badhuisplein. Nog tot, uh, tot en met 30 juli uh, staat hij daar trouwens. In eerste instantie was uh, 5 augustus uh, de planning... Maar ze zijn uitgenodigd in Harlingen. Dus vandaar ietsje korter, tot en met 30 juli. Wij gaan prijzen of vrijkaarten weggeven via een, een prijsvraag. Hij is vrij eenvoudig: Hoe hoog is het Reuzenrad? <lacht> Hoe hoog is het Reuzenrad? Hoog. Weet je het, het antwoord? Zet het even op Facebook. Via een messengerbericht bij ZFM. ZFM zal het Facebook bericht. En uh, de eerste met het uh, juiste antwoord, die krijgt uh, twee vrijkaarten voor het reuzenrad. En uh, als je in het reuzenrad zit, maak even een selfie van jezelf en stuur die ook naar, uh, op Facebook. Lijkt ons leuk. Ja, lijkt dus, ons hartstikke leuk. Goed. Oké, okay, ja. nou ja, mocht je geen uh, Facebook hebben, mag je ook bellen. Heel ouderwets. 0235730393. Ja, dat is niet meer van deze tijd, dat weet ik. <laughs> maar we gaan het toch proberen, hè. Dus wil jij vrijkaarten krijgen voor het Reuzenrad? Meld je dan nu via Facebook of het telefoonnummer van ZFM. Hier is Daddy Yankee. nummer Down de ziel van Debbie Yankee en Dora. Ja, we hebben nog een uh, aantal kaarten beschikbaar voor het uh, Reuzenrad. In de Skywheel op uh, het Bardisplein hier in Salford. Wil jij gratis kaarten daarvoor uh, verdienen? Nou, willen wij weten van jou hoe hoog is het Reuzenrad? Laat het even weten via de Facebook site van uh, ZFM ZFM Salfords en meld je aan. En dan krijg jij twee vrijkaarten van ons. Kun je gratis uh, het uh, Reuzenrad in op het Badesplein hier in Salfords? Het is een echte klassieker van Paul Abdul, joh daar met uh, straight up. Afgelopen maandag vond het plaats de open bootavond van de KNRM. Uh, ja, en onze collega uh, Jaap Koper was daar aanwezig en uh, die heeft uh, uh, daar een gesprek gehad met Jan Willem van der Bout. Ja, en daar gaan we even naar luisteren. De avond van de open bootavond, zeg ik het zo goed? Ja, open bootavond KNRM uh, Zandvoort. Ja, en tot u spreekt Jan Willem van der Bout, de, de schipper van de KNRM. Ja, ik, uh, Willem van der Bout. Uh, mede namens uh, de vrijwilligers, heet u iedereen uh, die interesse heeft in de KNRM, uh, vanavond extra welkom. Maar als het niet uitgezonden wordt, is de openbootavond alweer afgelopen. Oké, okay, nou ja, <lacht> nou ja, als we bezig zijn uh, mag iedereen uh, uh, sowieso uh, komen kijken. Uh, je merkt, uh, dat een grote gevaar uh, trekt altijd uh, uh, uh, mensen en ook kinderen uh, want uh, het is niet zomaar, dat komt niet zomaar uit de lucht vallen dat jullie uh, dit uh, georganiseerd hebben op deze zonnige uh, maandag. Nee, we hebben, iedere maandagavond hebben we sowieso bootavond. Mm -hmm. Dan hebben we of onderhoud of oefening of uh, EHBO les. Mm -hmm. En nu uh, de schoolvakanties zijn begonnen dachten we wat is het nou mooi om eventueel de toerist in Zandvoort nog uh, kennis te laten maken met de, de Koninklijke uh, Nederlandse Reddingmaatschappij. Mm -hmm dat sommigen nog ineens weten dat we hier uh, bijna 200 jaar zitten in Zandvoort. Ja, uh, maar dat is eigenlijk al een vaste waarde. Uh, het is vaste waarde, maar door een hoop mensen nog uh, onvoldoende gezien. Laat ik zo zelf uit eigen woorden <laughs> vertellen. Uh, nou ben ik hier van de week wel eens langsgekomen, of de laatste weken. En er staat dus er zo'n hele grote foto uh, naast het botenhuis met... Allemaal stoere vrijwilligers erop uh, en ja, het nodigt er eigenlijk bijna uit om te zeggen van uh, kom er maar bij. Ja het is eigenlijk, uh, we zijn de gewone man. We hebben de, uh, de meesten hebben een gewone baan hiernaast en uh, toch vrijwilliger. En uh, middels die foto laten wij zien tot uh, we gewoon uh, van uh, vlees en bloed zijn. Ja. En uh, gewoon uh, bereid zijn om een steentje extra bij te, te, te dragen. Ja, dat, dat is uh, eigenlijk wat in het kort uh, zo'n beetje uh, dit werk inhoudt. Ja, uh, broederschap, teamverband en uh, klaarstaan voor uh, de maatschappij. Uh, uh, het is soms een beetje vreemd van uh, ook met slecht weer gaan we eruit. Maar dan is het juist teamverband. Mm -hmm. uh, wat je op, uh, uh, met zonnig mooi weer uh, vaak uh, al kweekt. Dat was inderdaad Jaap Koper in gesprek met Jan Willem. Zometeen praat hij verder met Jan Willem over de open bootavond van afgelopen maandag. About my transgression Still in my heart somewhere Met deze single van Justin Timberlake werd het zeven minuten voor drie. Zandvoort nogmaals een hele en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Zojuist hoorde je het eerste gedeelte van het interview... wat collega Jaap Koper afgelopen maandagavond had met Jan-Willem van de Bout... En Jan Willem, die is de schipper bij de KNRM. En uiteraard praat hij verder met Jan Willem over alles wat op die bootavond plaatsvond. Het is, uh, zoals je net al zei, uh, wij zijn maar gewoon mensen van vlees en bloed. Je had het ook even over het uh, teamverband. Hè, waar uh, als mensen, zoals uh, een avond als deze, dan toch uh, hier binnenkomen. En uh, besluiten om, van, nou ik wil er wel bij horen. Uh, wat moet je doen? Ja, je moet vooral passen in het team. En uh, bereid zijn om uh, je, je handen uit uh, de mouwen te steken als het nodig is. Ja. En dat is het belangrijkste. En de rest uh, qua opleidingen, oefeningen, dat uh, leren we hier binnen dit station. Ja. Um, gebeurt dat hier in Zandvoort? Dat gebeurt uh, gewoon hier uh, op uh, KNRM-station Zandvoort. Eventueel met de ondersteuning vanuit het hoofdkantoor vanuit Muiden. Maar de meeste opleidingen vanuit Zandvoort, uh, EHBO onder andere. Uh, uh, Oefenen op zee, Vaarbewijs, EHBO. Uh, uh, en marcombe, uh, dat uh, leren wij. Ja, maar dat laatste, dat is iets met communicatie? Dat laatste heeft te maken dat je een marifoon mag bedienen. Ja, een ja, ja. marifoon is uh, bedoeld om uh, de vaste verbinding met het land uh, te onderhouden, toch? Nou, of uh, uh, schepen onderling. Het is gewoon... Ook dat? Ja, ja, ja. ja. Um, nou is het zo, van, uh, dan doe je een opleiding hier op het Boothuis, maar ik, ik heb me ook laten vertellen dat je in Schotland ook iets uh, krijgt. Maar dat is dan meer als je echt ja, langer doorgaat, uh, kennelijk. Dat is, uh, als je zeg maar, uh, opstappen in opleiding hebt afgerond, hier op het station, mm -hmm. dan uh, krijg je een soort uh, week examentraining en een examen in Schotland. En dan zit je met uh, tien KNRM'ers uh, overal uit het land, kom je samen... En dan gaan ze kijken van uh, hoe is je teamwerk, hoe zijn je vaardigheden. En als je dat uh, goed afrondt, dan ben je uh, opstapper. Ja. Nou, op het moment dat uh, dit uitgezonden wordt, is het uh, alweer uh, zaterdag. Maar uh, dan is de botenavond, botenavond is dan geweest. Uh, als de mensen die het dus nu horen, uh, het gesprek tussen jou en, uh, en mij. Uh, wat, wat, wat kunnen ze dan nog doen? Uh, en dan toch nog uh, besluiten om te zeggen van, nou, dat lijkt me wel wat. Nou, je kan in ieder geval onze Facebookpagina, daar uh, zijn we relatief uh, aardig actief in. En je kan uh, e-mailen of uh, bellen naar uh, mij. Uh, uh, mijn nummer is uh, 06-2000-3427 of schipper apenstaartje je Dankjewel Jan-Willem. Graag gedaan. Oké, okay, dankjewel uh, Jaap Koper, collega. En uiteraard uh, Jan Willem van der Bout, de schipper van de KNRM. De open botenavond uh, van uh, de KNRM die afgelopen maandag was. Daar hadden wij een uh, gesprek over, met, althans Jaap Koper met, uh, met Jan Willem. Zijn we alweer uh, toegekomen aan het einde van het eerste uur van Zandvoort op zaterdag. Zometeen zijn we er weer met uur twee van uh, dit programma. En daarin heel veel aandacht voor de kwalificatie. Want zou het regenen of zou het droog zijn daar in Hockenheim? We vertellen het je zo na het nieuws en weer van uh, drie uur... de kwalificatie van de uh, Formule 1. En de laatste plaats voor het nieuws en weer van drie uur is van Eros Ramazzotti. milione. <middels> Io me di volte basta se già, già Non ci vorrebbe poi tanto a imparare da un mare di più Se bastasse una vera canzone Forte, visto che sono weet forse così je, così non weet je, weet je, per farsi sentire di più. se bastasse una buona canzone a far da I may not always love you you so about it. God only knows what you. Tot zover, het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.